In Rotterdam werden in maart wel vijf mensen bij Suri Change aangehouden... op verdenking van ondergronds bankieren en witwassen van crimineel geld. Het bedrijf ontkent betrokkenheid bij criminele activiteiten. In India zijn na de treinramp van gisteren bijna 300 doden geborgen. Ook raakten zo'n 850 mensen gewond. In de oostelijke deelstaat Odisha ontspoorde een passagierstrein. Die werd geraakt door een andere trein. Mogelijk was bij de ramp ook een goederentrein betrokken. De Indiase premier Modi zal de rampplek vandaag bezoeken. Belgische rechters zijn boos over de ophef na veroordelingen voor een fatale ontgroening. 18 betrokkenen kregen vorige week taakstraffen en geldboetes. Politici zeiden dat ze die straffen te laag vonden. Het college van de Hoven en rechtbanken noemt de reacties opruiend en spreekt er schande van.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 Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N201 vanuit Uithoren naar Hilversum. Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2, drie kilometer langzaam rijden. Je bent 20 minuten later op je bestemming. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Zon, zee, strand. We ritme van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. Op 106.9 FM. Goeiemorgen Zandvoort. Tweede uur van Goedemorgen Zandvoort is begonnen. Wij wachten nog op uh, Annemarie Osten, want die uh, is onderweg. Uh, Daarna gaan wij praten met uh, Mi Mirjam van Ewijk en Lenna van der Haak over uh, de, de Business Club Meeting van aanstaande donderdag. Waar ook blitzpitsen Pitsen geleerd gaat worden. En dat doet uh, Mirjam van Eijk met haar bedrijf Twin Engines. Daarna gaan wij bellen met Hilly Janssen. Die zit in de Beekse Bergen. Heerlijk te ontspannen. Uh, gaan we praten over hoe ze dit uh, vond. En hoe ze het gaat vinden. Want er komt een nieuwe tentoonstelling. En die gaat over half liter heroes. Dat zijn raceauto's met een half liter inhoud. En uh, die gaan wij ook zien overigens bij de Historische Grand Prix. Uh, in de parade. Dus we wachten het even af. We draaien nog een muziekje, Cor. En dan gaan we verder praten. Dankjewel. Onze gast Annemarie Oster die is aangekomen. Uh, ze was eerst bij de studio, maar we zitten nu nog voor de laatste keer in uh, het museum. Wat overigens ook een prachtige locatie is. We zitten nu nog bij alle beroemde Zandvoorters. En nu zit ik tegenover een beroemde Nederlandse. Nou, uh, ik... U heeft natuurlijk ook een, een, een Zandvoortse tijd meegemaakt. Ja, heel lang zelfs. Ik, uh, ik woonde hier uh, op de Brederode straat, uh, vlakbij uh, het strand en de duinen. En uh, daar helemaal aan de kop. En uh, ja, ik heb er een, een heerlijke tijd gehad met uh, mijn kleine kinderen. We hebben zelfs meegemaakt dat parke parkeerterrein daar tegenover in de winter helemaal was bevroren uh, Dat ze daar konden schaatsen. En we gingen ontzettend veel de duinen in en, en wandelen. En uh, naar het strand natuurlijk. In, in die tijd, was het toen nog zo bebouwd? Nee, minder. Minder. Ja, toch al te veel naar mijn smaak. Maar... Ja, het is een mooi uitzicht op de duinen. Ja, daarom. daarom Ik, ik, ik mocht niet klagen. Nee. Uh, ik heb een beetje in uw uh, loopbaan gekeken. Ja. Uh, u begint op de radio. Uh, ja. En daar heeft u een, een, een, uh, een uitzending gemaakt. En u valt op door de satire die, uh, die het programma hebt. Ja. En daarna wordt u gelijk naar de televisie getrokken. ja. Ja, Hoe ging dat? Ik was eerst de omroepster. Ja. Ik moest eerst dominees aankondigen heel vroeg in de ochtend. Om tien voor acht al moest ik uit Amsterdam weg. Want ik wilde voor geen prijs in mijn Hilversum wonen. En, uh, nou ja, en toen uh, was er een programma dat heette Zater op Zondag. En omdat ik in vaste dienst bij de VPRO was, heb ik toen uh, liedjes geschreven. Op uh, bekende teksten en melodieën van uh, bekende zangeressen. En dat heb ik op de radio gedaan. En dat ze, heeft toen iemand gehoord. Oh ja, gij stappers, hoe heet die man? En die heeft dat toen uh, uh, uh, voor de televisie voorgesteld. En, dat heb ik, uh, en daaruit is ook dat Hadi Massa voortgevloeid. Dat was ook satirisch. Heeft u daar veel plezier aan gehad? Ongelooflijk. Want als je die, die stukken ziet, dan. Uh, ja. dat, dat hele team, dat, dat straalt eigenlijk. Ja. Nou, ik heb het eigenlijk het meest gelachen met Tom van Duinhoven. Maar die was dat, die, dat was ook een echte acteur. Hè? Dus die, die, daar was ik ook al aan gewend door mijn jeugd. Dat, uh, dat soort acteurs, anekdotes en grappen, die, ja, die, daar moest ik altijd om... om uh... Voelde u zelf dan geen acteur? Want u, u deed net, net zo vrolijk ja, maar... mee. Nee, maar ik ben meer een acteurskind. Hè? Dus ik ben meer. Uh, ik heb ook op de toneelschool heb ik uh, eigenlijk altijd als een soort kritische tweelingzuster naast mezelf gestaan. Maar die laatste heeft u niet afgemaakt? Nee. Die heb ik niet afgemaakt, omdat ik gewoon uh, bevangen was doordat ik te veel wist en te, en het, en te kritisch was zelf. Ik vond ik was, stond uw moeder daarvan, want die gaf uw les. Ja, die, mijn moeder koesterde een soort apenliefde voor mij, dus die, die kon, kon geen kwaad doen. Nee. Maar de andere leraren wisten wel beter, behalve dan uh, de uh, tekstbehandeling, want daar was ik goed in. En dat zou ook later blijken, want ik ben toen later ook recensent geworden. En, uh, ja, ja. Die uh, carrière zet zich voort, hè? u gaat uh, ook toneel doen. Ja. Uh, uh. Eigenlijk doet u alles in artistieke vlakken. Ja. ja. Um, wat was uit al die vakken het leukste wat u gedaan hebt? Die, die toneelkritieken schrijven, geloof ik. Die recensies. Dat... Uh... Ja, dat, dat, dat voelde ik me vis in het water echt. Omdat ik wist waar ik het over had. Vond ik zelf. Ah, ja, dat, dat vonden andere mensen ook. Want er is weinig commentaar op uw recensies gekomen. Nee, dat is waar. Behalve van Adelheid Roos Die ik een keertje een slechte recensie had gegeven. Ja, die was niet blij over wat u schreef. Nee. Die zei ik kom er een keer een klap geven als ik het zie. Maar toen zaten we weer in die, in die vagina monologen samen. En uh, niet in dezelfde hetzelfde opstelling. Maar wel dat we elkaar op de repetities tegenkwamen. En toen deden we weer gewoon tegen elkaar. Dus zo erg was het ook weer niet. Als ik nog verder terug ga. En dan heeft u als kind nogal wat omzwervingen meegemaakt. Amsterdam, Den Haag, Leusden, Zwitserland. Ja, ja. Heel wel een bereisd jong leven gehad? Ja, ja, ja. Een bereisd roel ben ik, ja. wat weet u veel van mij, hè? hebt u allemaal opgezocht. Ja. Goed voorwerk geleverd. Ja, nee. Maar het is ook leuk om te lezen. Dat moet ik erbij vertellen. Het is niet iets saai. Je ziet van Den Haag naar Amsterdam en naar Leusden. De scholen staan beschreven. Dus het is best interessant. En ook leuk. Want als je op zo'n jeugdige leven dat meemaakt... dan moet dat op u ook impact gemaakt hebben. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ik, ik kan me echt, al zeg ik het zelf... Uh, in menig milieu bewegen. Ik, uh, uh, ja, ik, ik hoor niet echt ergens bij. Hoewel misschien toch wel een beetje bij de toneelwereld. Bij het, ja. Ik heb zo'n ik heb in een kopje koffie. Oh, Lekker. Ja, die ja. krijgt u zeker. Ja. Onze, onze gast, heer Gerardo, die doet al negen weken hier in het museum ons uh, voorzien van koffie. En uh, ja, laatste keer. We gaan nu naar een andere locatie toe. B welke locatie? Uh, we gaan naar het LDC, en dat is de nieuwbouw midden in het dorp en bij uh, uh, Rabbel. Daar zit een nieuwe uitbater in, naast de bibliotheek. Het is niet zo romantisch als hier met die prachtige boom. Nee, nee, nee. nee. nee. nee het, is het, het centrum van Zandvoort is hartstikke leuk. Maar ja, de, de boom uh, leeft nog steeds en die was er in uw tijd, uiteraard ook. Ja. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat u ook wel eens in het café geweest bent hierachter. Spijt me zeer. Iets te vaak naar mijn smaak. <laughs> nou ja, als je uh, teruggaat in in de, de zogenaamde tijd, dan was dit natuurlijk de plek waar uh, uh, de Zandvoorters elkaar ontmoeten. Ja, ja, ja, Bij de boom. Ja, maar uh, waar is nou het wapen van Zandvoort? Hiernaast. Ja, ja. Nou, daar, ja, daar heb ik menig uh, biertje glaasje achterover geslagen. <laughs> Heeft u daar uw zand voor zijn kring ook een beetje uit kunnen bouwen? Ja, want eh, voordat ik met mijn man en mijn kinderen eh, op de Brederode straat... of, of toen ik daar woonde, was, was ik erg geïsoleerd. Er waren ook weinig eh, mensen met jonge kinderen en zo daar. Dus het was, het was een beetje... ja, Nou ja, ik voelde me een beetje opgesloten. Dus misschien is dat ook een van de redenen waarom ik gescheiden ben. Ik moet maar, de ruimte in. Ja, dus toen ging ik de ruimte in, ja, en toen heb ik veel meer mensen leren kennen, ja. ja. Niet altijd van al te deftig allooi, mag ik zeggen, maar uh, wel leuk. Maar dat is ook wat u zegt, en dat komt er ook wel uit. Uh, uw kenniskring die is uh, ongeveer zo breed. Ja, ja. Van, van, nou je gaat niet zeggen van crimineel tot, uh, ja. tot de koning. maar het zit ja, er wel nou, echt ergens tussen. Ja, zover mag je bijna gaan. <laughs> ja. U uh, bent weggegaan. Ja, uit Zandvoort. En wat wil jij zeggen trouwens? Je bent of, weggegaan o, uit of Zandvoort. Gaat je dat enorm veel moeite kosten? De... Niet, maar uh, zoals u weet zijn wij zo. beleefd. Uh, uh, nou ja, hoe moet ik het zeggen? Ik ben uh, opgevoed. Van de oude stempel. Ja, ja. ja. En uh, dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar je bent uit Zandvoort weggegaan. waar ben je toen naartoe gegaan? Uh, naar Amsterdam. Even terug ja. naar Amsterdam? Ja. Ja. ja. Hoe is dat? Als je uit van de Brede Rode Straat komt en je gaat in een drukke stad wonen. Uh, nou, ik ging al veel naar Amsterdam, toen ik nog op de Brede mm -hmm. woonde En later ook. Later woonde ik dus op het Schelpenpleintje. Ik zeg altijd Schelpenplein, maar eigenlijk heet het de Westerstraat. Maar uh, ik vind Schelpenplein uh, lieflijker klinken. In, uh, in de volksmond is het nog steeds Schelpenpleintje? Oh, gelukkig. Nou, dan, uh, dat, dat, uh, dat komt dus ook door mensen zoals u. Die, zijn daar, uh, die hebben daar gewoond en dat kan een Westerstraat heten of dat, dat boeit niemand. Nee. Schelplaatje, schelplaatje. Ja, met, met die leuke smederij daarnaast. Ja. Die had ik wel willen, erbij willen hebben, die hele, hele smederij. Goh, wat is het een romantische. Ja, de, de gebroeders Gansen zijn er al een aantal jaren geleden mee gestopt. Ja, he? helaas overleden. Uh, en nu zit daar een kunstenares in. En die maakt prachtige uh, glas-in-loodwerk, uh, glasblazerij doet ze. Dus u kunt er altijd even gaan kijken. Het is echt ja, prachtig om te zien. Maar daar is het ook echt geschikt voor. Hè, voor ja. iets kunstzinnigs. Maar ja, je kan er ook een heel gezin in herbergen. Dat zou da, natuurlijk dat ook leuk zijn. <laughs> ja. Ja. Zo, zo, zo, zootje Oekraïners. <laughs> zootje Oekraïners. Oh god. Uh, we zijn op het ogenblik druk bezig met een AZC. In Zandvoort. Uh, dat gaat er toch wel komen. En, uh, Oekraïne is natuurlijk een, een lastig verhaal aan het worden. Ja. Het is, uh, het is, we hebben een, een groot opvangcentrum in Noord. En er zitten toch heel wat, uh, wat Oekraïense uh, dames met kinderen in. Oh, oké. Okay. Dus uh, we doen ons, als antwoord ons best daarmee. Ja. Wat is, wat is uh, jouw functie eigenlijk? Ik ben uh, reeds 18 jaar gepensioneerd. Ja, maar wat was het dan? Ik heb 34 uh, jaar bij de Koninklijke Marine gewerkt. Bij de Koninklijke Marine? Weet je dat mijn oom uh, schout bij nacht was? Nee. Bram van der Moer. Ik, nee, ik, een ik hele hoge, ben ja. ontzettend trots op dat ik ja. zo'n hoge omen heb. Je een gehad. hoge omen? Ja. Ja. Dat is dubbel uitgelegd, hè? een ja. hoge omen. Ja. Nee, dat, uh, dat heb ik toen gedaan en dan stop je ermee en klaar. En dan kom je bij de radio terecht en dan kom je kort tegen en Carina kom je tegen. En dan maak je daar weer leuke dingen mee. Ja. En, en zo zijn we in Zandvoort met z'n allen een beetje bezig. Zoals u op gewoond hebt. Ja. Um, even terug. Ja, waar waren we gebleven? Nou, bij, uh, bij het Schelpenpleintje in Amsterdam. Oh, ja. U bent naar Amsterdam gegaan. Ja. Uh, daarna was u weer schrijven. Ja, nou, toen was ik, ik was al. toen ik nog uh, alleen op, de, uh, op het Schelperplein woonde. Uh, had ik twee columns in de week. Dus ik, uh, ik was uh, behoorlijk opgefokt. Toen. Mm -hmm. Want het, was, het was hartstikke uh, veel werk. En uh, wat wou ik nou zeggen daarover? Dat het druk was, twee columns in de week, denk ik, ik. Ik vind dat veel. Ja, voor de, voor de toen ben ik dus voor de Volkskrant ook begonnen. Uh, Vrouw van de Wereld heette het toen. En uh, toen ben ik naar Amsterdam gegaan en daarmee doorgegaan. En heb toen een klein huisje gekocht dat ik me eigenlijk niet kon permitteren uh, op de Wolvenstraat. En... Uh, ik herinner me nog dat ik... Want toen had ik mijn huis hier nog niet verkocht. Dus toen moest ik heen en Doe je dubbel. Ja, en uh, dat ik op de tramhalte stond met een plastic tas. Want ik, mijn auto moest ik aan de rand van de stad zetten in Amsterdam... om geen parkeergeld te hoeven betalen. Dus op het was een miserige plek. Het was En het regende. <laughs> en ik dacht, wat heb ik me aangehaald. Wat vreselijk. Hoe moet dit nu verder? En ik had op dat moment uh, geen vriend. Dus ik voelde me ook heel erg alleen. En uh, toen leerde ik mijn nieuwe vriend kennen uh, en uh, toen heb ik nog een tijdje gependeld en mijn zoon en zijn vriendin uh, woonden zo lang in dat huisje in de Wolvenstraat. Dat nou, is een saai verhaal eigenlijk. Maar goed, uh, de meisje betaalde haar huur wel en wie niet? Wie betaalde de huur niet? <lacht> mijn zoon. <lacht> Hij was waarschijnlijk van zijn moeder afgekeken, die brutaliteit. <laughs> Inderdaad, want hij zit ook <laughs> altijd nog overal zo'n auto neer... waar hij niet mag zetten. Maar hij is ontzettend uh, opgeknapt en heel erg lief geworden. Okay. En, en zorgzaam voor mij. Maar dus dit, dit komt, terzijde. Het komt allemaal goed. Het, het komt allemaal aan het, en het komt het goed. Maar toen, uh, ja, toen uh, ben ik, uh, heb ik mijn vriend leren kennen... en toen ben ik bij hem na een jaar ingetrokken op de Keizersgracht. Uiteindelijk... Uh, um, als ik het goed begrijp, bent u zich meer toe gaan leggen op het schrijven van boeken? Ja, is, is dat, uh, was dat leuker? Gaf dat meer rust? Nee, maar het waren ook vaak verzamelbundels van columns hoor. Uh, een echte nieuw boek heb ik pas uh, op het laatst geschreven uh, over mijn uh, gestorven man. Ja, de man te liefde. En uh, dat, uh, dat was dus echt allemaal, allemaal nieuw. Oh. Ja, ik heb pas stukken gelezen uh, uit de Mantel Liefde en het, uh, over de advocaat. Dat hij dat gelijk tegen u zegt, dat ik ben advocaat. Ja. Wat heb je een mooi pak aan, staat eronder. <laughs> maar pas later, iets van vijftien jaar later, vraagt u aan hem... Waarom zeg jij dat je advocaat bent geweest? Ja, ja. ja. Daar, waarom, nee, waarom zei je dat meteen? Ja. Ja, en toen zei hij nou uh, waarschijnlijk om uh, me uh, interessant te maken. Ja, dat zag je zelf ook wel in. Ja, en het pak ook. Het had ook een heel mooi pak aan. Hij had altijd hele, mo <laughs> had altijd hele mooie, een beetje te deftige pakken aan. Dat is later minder geworden natuurlijk. Hmm. Maar hij pumpte zichzelf op, ja, ja. zoals hij dat zelf noemde. Maar Als je het boek Mantelliefde leest, dan zie je wat, er allemaal, dan lees je wat er allemaal gebeurt. En het houdt ook een keer op. Uh, ik zie u ook een paar keer boos worden. Van waarom geef je me geen compliment? Ja, ja, ja, toen, toen hij nog gewoon was. Ja, ja. Ja, ja hij was wat, wat, wat karig. Wat karig, hij, hij strooide ze niet. Nee, zoon van een dominee. Dus, ja, nou, zo bent u ook begonnen met het aan, aanheffen van dominees. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ik kende ze al, ja. Dus dat was wel een beetje terug hierna. Ja, ja, ja zijn vader was, geloof ik, nog, nog net iets geloviger dan de dominees van de VPRO. Ja. Dat was het laatste boek. Um, is er uh, een nieuw boek te verwachten? Of, of ja. denkt u van nou. Uh... Ja, nee, ik ben bezig met een boek. En dat heeft de voorlopige brutale titel Mijn mannen. Uh, en dat is uh, een uh, tocht door mijn. Uh, Over alle drie? Veelbelovend leven. <lacht> ja. Nou, daar zijn we dan nou weer zeer benieuwd naar. Uh, gezien de tijd moeten we nog twee onderwerpen doen. Dus ik moet oh, oh. ontzettend ja. bedanken voor Ik dacht uh, dat je mijn tijd bedoelde. <lacht> <lacht> ik vond het ontzettend leuk dat u er was. Uh, dank voor het gesprek. Oké. Okay. Um, ik, ik kijk met spanning uit naar het nieuw boek. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Kopen maar, koop Je weet niet van je... Voor ons twee na laatste onderwerp uh, gaan wij praten met Maura en Lennar. Uh, mevrouw van Ewenwijk, die kon niet Lenna. Nee, helaas. Hij was op het allerlaatste moment verhinderd. En ik had zoiets van, nou om nou alleen te komen vind ik niet zo gezellig. Uh, dus vandaag, vandaar toch nog twee vrouwen sterk, heb ik Maura mee kunnen nemen. Jullie zijn alle twee lid van de Business Ladies, klopt dat? Ja, de Zandvoort Absoluut. Business Ladies. Ja, ja de Zandvoort Business Ladies. Hoe gaat het met die club? Maar... Goed. Heel enthousiast. Iedereen is heel enthousiast. Het, uh, het begint te komen nu. Uh, Sheila Troeder die heeft dat allemaal uh, lopen trekken als een idioot. En het is nu zijn er nieuwe mensen bij gekomen die uh, ontzettend enthousiast zijn. En ja, er zit nieuw bloed in. Zullen we maar zeggen. He? Ja, het, uh, het bruist weer. Het bruist. Uh, we krijgen weer? Nieuw... Was het eerst minder? Dan? Uh, ja, we hebben het, uh, als het goed is, is het gewoon een aantal jaar geleden al opgezet. Maar uh, ja, wegens uh, te weinig uh, inbreng. en, en, en ja, iedereen had de druk. is dat een beetje verwaterd. En toen heeft ze het een jaar geleden weer uh, opnieuw leven ingeplaatst. Sch Kruiden heeft het weer opgepakt, hè? Ja, dat klopt. Ja. En uh, toen hebben we een hele grote bijeenkomst gehad. Uh, twee jaar geleden bij Kerstie, bij, uh, Kirstie, bij uh, Wijn aan Zee. Daar kwam toen ruim 80 man. Of 80 vrouw en van daaruit hadden Samfors, we zo Zandvoortse ondernemers. Van Ik daaruit... dat wij tachtig vrouwelijke ja, ondernemers hadden. Ja, maar dat nog was, meer erop, uh, ja? was een grote groep. Zo. En van daaruit zijn ze eigenlijk weer verder gestart... om, uh, ja, om toch weer nieuw le leven in te blazen. En afgelopen maart uh, bestonden we één jaar. En dat hebben we toen gevierd bij uh, Race Café Rabbel. Met, uh, met een, ook een, een leuke workshop. Uh, live muziek, uh, hapjes en drankjes. En uiteindelijk, daar kwamen ook nog 50 uh, dames. Dus ja, het gaat lekker hoor. En ja. nu is ons tweede grote event... Ja, ja, 8 juni. Want 8 juni is de, uh, ik heb het gezien, de Blitzpits. Ja, de Blitzpits, ja, zeker. Ik heb het nog even opgezocht. Blitzpits is dat iets wat je uh, blitz moet doen. En dan, uh, daar zou dus uh, uh, les in gegeven worden, of er ja, wordt les in workshop, gegeven, door ja. uh, workshop door Twin Engine. Ja, ja. Uh, vertel eens, Twin Engine. Twin Engine is van Mirjam van Ewijk. En die heeft een samen met haar tweede, Met haar zus. zus. Heeft een eventbureau. En dat eventbureau kan je helemaal uitbouwen naar van alles en nog wat wat georganiseerd moet worden. En zij heeft bedacht om als jij voor jezelf begint dan moet je jezelf ook kunnen pitchen. Nou. Daar zijn mensen niet zo goed in. Dat vergeten ze heel vaak. Toen heeft zij gezegd, is dat niet een ontzettend goed idee voor uh, de Zandvoortse business nee. ladies? Om in een minuut, of nog korter zelfs, tussen een halve minuut en... Ja, halve, een halve half minuut, in een halve minuut moet Juist. je vertellen wie je bent, wat je doet en waarom mensen bij jou aan moeten kloppen. Aan moeten kloppen. Nou, uh, ga er maar aan staan heleboel mensen zeggen, uh, uh, uh, nou dat is dus niet de bedoeling. Je bent binnen, flap, dan ga je. Maar dat en gaat, ga dat je, gaat ja. natuurlijk niet zomaar uit losse pols. Nee, nee. Gaat, nee. en, uh, wat bij vrouwen ook soms het geval is, is aan de ene kant, uh, je wilt doorpraten, want je bent enthousiast over je business, over je zaak. Nou, dan kun je dus ook irrelevante dingen vertellen. Dus dan kom je niet meer tot de kern, maar dan pak je alles erbij, omdat je zo enthousiast bent. Nou, dat is natuurlijk niet zo verstandig. Uh, op het moment dat iemand misschien maar een minuut of twee uh, tijd voor je heeft. Uh, en aan de andere kant, um, veel vrouwen hebben moeite om uh, hun business te verkopen. Dat zit een beetje in het DNA. Vrouwen willen wel zorgen, verzorgen. Maar willen niet zo graag vertellen qua borstklopperij hoe goed ze zijn in iets. En een man kan vaker in zeg maar, zo'n old school boys hmm. netwerk... Ja, die mannen kunnen praten, die vertellen over de business. En dat is allemaal heel, heel interessant. En dat wordt door iedereen geloofd. En een vrouw doet dat minder snel. Dus die gaan we lesgeven. Ja, want uh, wij zijn het ook waard. En wij kunnen ook hartstikke goed uh, onze business verkopen. Ja, als je een goed verkomen. bedrijf hebt... Ja. En dat, Dan moet je het ook goed verkopen. En Absoluut. die zijn er hier Absoluut. zeker in Zandvoort. Uh, bijvoorbeeld nou, als we kijken naar... Uh, naar Mirjam van Ewijk uh, met haar zus Helga van Event Styling... Mm -hmm. um, Twin Engine. Ja, dat is gewoon een nationaal... Uh, eventbureau. Uh, event, en zij stylen. Ze zijn gewoon... Um, of zij stylen gewoon internationale events. Kijk, en dat is iets wat we, waar we hier misschien in Zandvoort nog nooit van gehoord hebben. Maar uh, ja, in de, die kring zijn zij hartstikke bekend. En zo hebben we nog een aantal ondernemers binnen onze Zandvoort Business Ladies Club die uh, vrij groot zijn, nationaal en soms internationaal. Maar hier in Zandvoort eigenlijk helemaal ni niks of niets. hebben. Ja. ja. Raar is dat. Ja, ja, maar zo gaat het Vindt toch. is dat gewoon zoals het gaat? voor Ja, soft, denk het wel. ik zit in uh, Amsterdam met een wereldkantoor. En, uh, ja. ja? Zo vaak gebeurt dat wel. En ik denk dat vrouwen ook minder last hebben van borstklopperij. Van kijk mij nou eens en zo. Dus, dus ze zijn meer bescheiden. Oh, en, je, en, uh, hebt, je hebt haantjes en je hebt hennen. Juist. Ja. Ja. Dat zeg je heel goed. Nou, nou ben ik wel een haantje, maar... Beetje. Beetje haantje. Beetje haantje. Nee, nee, nee. Onzin. Ik sta graag voor aan. Nee, ik heb ook mijn eigen bedrijf, Ja, ja. Zeker. En, en, en uh, um, ook jij promoot je bedrijf in de, in, de, in, de, in de wereld? Nee, ik doe het via via. Okay. Ik doe alles via via en dat gaat heel goed. En dat is uh, druk zat. Dus, dus je ik, gaat niet pitchen? Ik, ik ga wel, ik pitch wel. Ik kan heel goed, kan heel goed voor mezelf opkomen. Mm -hmm. Alleen Ik moet het niet te druk krijgen, want ik heb echt een eenmansbedrijf. Dus ja. als je een groot bedrijf hebt, dan kan je best wel pitchen voor meer werk. Maar ik. Ik, heb het, en ik, via die, ik moet heel eerlijk zeggen... sinds ik uh, naar die eerste bijeenkomst ben geweest... heb ik vier nieuwe klanten van, uh, van de Zandvoortse Business Ladies. Dus het werkt wel. Het, het werkt is wel, wel een netwerk. Ja, en gaat... ik ben ook iemand die zegt... als je nou inderdaad mensen moet helpen... help dan eerst de mensen uit Zandvoort. Net zo goed als ik de middenstand van Zandvoort... ook een warm hart toedraag. Ja, dus ook de mensen die een eigen bedrijf hebben in Zandvoort. Ja, en ja, het netwerken is dus heel erg belangrijk. Uh, en zeker samen sta je sterk. Doe... Netwerken, dat is, uh, wat je zelf al zei, Old, old Boys Netwerk, en dat is natuurlijk in, in de mannenwereld. Uh, Heel normaal. Light en site verbreid, ik ken jou van dit en ik ken die van daar. Dus... Als een olievlek uit elkaar gegaan. En jullie zijn natuurlijk een druppeltje. Maar jullie willen natuurlijk ook die olievlek worden. Juist. En, en we kijk, zijn maar hard wij mee willen, bezig. Wij willen ook uh, bijvoorbeeld uh, net als mannen zeggen van... Nou jongens, we gaan even een rondje golven. We gaan daarna... Weet je, dat, dat, dat doen wij vrouwen niet. Of we gaan even met elkaar, uh, even met elkaar een drankje doen. En dan worden de, worden de zaken gedaan. Nou, dat zijn dingen die, die de, de Zand voor Business Ladies ook wil initiëren. Hier eerst in het kleine en later groter. Ja, maar het zit ook nog niet helemaal in ons DNA. Ja, inderdaad. Nee, Klopt, dus dat, dat moeten we onze eigen maken. Laten we gaan golven, laten we even een borrel gaan drinken. Laten nou ja, wat je, een wat, hapje wat je aanhaalt hè, over bijvoorbeeld dat golven. Die beweging die bestaat nu al. Die is sinds twee jaar ook uh, vrouwen en golven. Uh, dat was natuurlijk niet. En daar wordt ook wijd en zijt genetwerkt. Ja, ja, daarom dus. Als je zeggen, Maar het hebben natuurlijk ook een borreltje. Het heb ook een dinertje. En, ja, zeker. We doen doen elkaar... jullie die afspraken met de business club allemaal? Dus ja, dus zijn we zijn er nu mee bezig. mee bezig. Ja, en we zijn ermee bezig. Om inderdaad uh, te gaan eten, een wijnproeverij te doen, te gaan golfen. Ja, van die informele dingen. Ja, ja. Dat, uh, ja. ja. We, hebben, we hebben een agenda gemaakt voor het hele jaar. En daar staat alles in. En we zijn nu uh, druk bezig om ook uh, die, ja, het in te plannen. en De juiste mensen te vinden die het leuk vinden om het te organiseren. Mm -hmm. Die ook de tijd hebben daarvoor. Uh, en zo proberen we ja, elk jaar toch wel... Uh, ja, eigenlijk vier grote evenementen te organiseren en per maand één, een wat kleiner. Okay. En dat is meer gewoon een netwerkborrel uh, ja, waar iedereen langs kan komen uh, en niet verplicht is. En hoef je, je ook niet aan te melden, maar voor de wat grotere events, ja, daar is toch wel aanmelding verplicht, omdat we daar wel de zaken voor moeten regelen. Ja, begrijp ik, uh, naar uh, dinsdag toe, donderdag, uh, donderdag. Donderdag. donderdag de 8 achtste, ja, de achtste. Uh, les in pitchen, daar hebben we het over gehad. Ja. Uh, je kan nog een prijs winnen. Is dat voor de beste pitcher die krijgt? Ik... Heel goed, ja, de beste pitcher krijgt een prijs. De, de beste, uh, we gaan het zo doen dat iedereen mag stemmen op iemand. Okay. Dus de dames zelf, die gaan vertellen wie ze de beste pitcher vonden. Mm -hmm. Dus wie het meest uh, kort en bondig is overgekomen. En is blijven hangen natuurlijk. Ja, want we gaan, natuurlijk, ja, we gaan het natuurlijk. Ja. We gaan het namelijk uh, in de praktijk brengen tijdens de speeddate. Kun je je daar iets bij voorstellen? Ik kom, ja, ik, ik, ik schakel snel. Ja. Ik doe eerst die wedstrijd en daarna ga ik het in praktijk brengen. Want ik ga met jou praten en die minuut die ik geleerd heb, die ga ik gewoon tegen jou vertellen. En dan ja. ja, en daarna is die wedstrijd. Ja. En daarna wordt er gestemd. Oh, okay. Dus ja. je mag een, een minuut krijgen de tijd. En daarin moet je zo kort mogelijk en bondig vertellen wie je bent en waarom je bij mij moet aankloppen. Ja. En dan wordt, er, dan wordt er een slag op de grond gegeven. Is dus je tijd over opstaan, de volgende ah. en hetzelfde. Ja, dat is net we zoveel, met, zoveel enthousiasme hè? Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Als je het doet moet je het moet je tien keer kunnen. Daarom, yes. en je hebt ook tien keer de kans om je te verbeteren. Oh, dus dat als wordt je bij die... Hef, een heftige avond. <laughs> het wordt een hele heftige avond. Maar als je het goed doet, blijf dus je blijft bij iedereen hangen. Ja, ik zie ook dat er tijd genoeg over is om naar foto's te kijken. Ja, leuk hè, de fotohoek. Ja, ja want uh, naast uh, audio is het natuurlijk ook heel belangrijk, video en uh, foto. Materiaal. Uh, dus ja, is het ook leuk, maar het moet ook een beetje leuk zijn, een beetje informeel. Dus um, vandaar dat we een fotohoek hebben ja. uh, ingedeeld eigenlijk. Ja. Uh, waar jij dus ook voor je bedrijf uh, foto's kunt laten maken. Je zegt leuk, maar is dat niet de basis van alle netwerken dat het leuk moet zijn? In principe wel, maar je moet er wel wat uh, aan Ja, overhouden. je moet er wat <laughs> Ja, Het gaat uiteindelijk wel om de monies. En de ja. Ja, ja. lead en de prospect. Dus ja, laten we daar wel eerlijk in zijn. Maar, maar het moet wel leuk zijn, anders kom je zo zo. Als er een droog uh, een monoloog zit... van kijk mij nou en ik heb een bedrijf... daar zal je weinig uh, enthousiasme hebben... om bij jou wat te kopen. Maar als er een straalende pitch... van anderhalve minuut is... Een minuut is dan wordt je interesse wel gewekt, toch? Dat denk ik wel, ja. ja. Zeker op zo'n avond. Met een hapje hey, en een drankje. Donderdag pitchblitz met Twin Engine... Uh, moet iedereen zich opgeven? Mag je zo binnenlopen? Nee, opgeven graag. Opgeven. Ja, je mag ook, je mag ook komen op de avond zelf. Maar ja, dat, het is fijn als je je van tevoren opgeeft. Want ja. dan kunnen we daar rekening mee houden. Okay. En het, uh, daar hangt een, een 25 euro aan. Maar daar krijg je dus een hapje voor. Een drankje voor. Een workshop. Uh, netwerk. Nou ja, als, ik bedoel. De vorige bol heeft mij vier mensen opgeleverd. 25 nou, niet euro. Alleen bij, niet alleen bij jou, maar ook bij andere mensen. Dus bij anderen Tuurlijk. ook, inderdaad. Dus het werkt. Het werkt. Dus die, Goed, ik, vind ik het heb het, geweldig. het hier ook staan. Hè? Uh, info op Facebook. Zandvoort Business Ladies. Of ja. Instagram. Zandvoort Business Ladies. Ja, dat klopt. Uh, daar staat ook de betaallink in. Uh, nou ja, in bij de Instagram dan ben in de lio uh, in de... Nee, want, dan moet ik het wel goed zeggen. Link in bio. Want dan kun je hem gelijk aan ja, aanklikken okay. en dan kun je gelijk afrekenen. Mocht je nu uh, ja, toch te laat zijn, dan kun je ook op de avond zelf komen. Want dan kun je ook direct de betaallink... Okay. Uh, ja. het is fijn om het van tevoren ja, te doen, want we weten hoeveel ja. mensen er komen. Het wordt, het wordt een feestje, want er komen nog twee zangers. En uh, dat wordt, die, die geven ook een mooi optreden. Oké, okay, ja. nou dan wens ik jullie donderdag heel veel plezier. En dankjewel. Dankjewel. ik hoop uh, dames die misschien nieuw zijn, om, uh, om dat toch maar dat eens te zien. Dat ja. En dan uh, zien we bij de volgende bijeenkomst wat er gaat, de volgende keer gaat gebeuren. Zeker. We zijn de volgende keer weer bij. Mooi, dankjewel. Dankjewel. dankjewel.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 Overkijken. Vind je toch even? Voordat ze een heeft. Ja. We gaan weer verder. Het was een beetje druk over, over parkeerbonnen en waar de uitgang is, maar dat is allemaal weer goed terechtgekomen. We gaan in het laatste stukje praten met Hilly Jansen. Die zit lekker in de Beekse Bergen, Hilly? <laughs> Bijna, we staan in de file. In de file? Ja, er zijn meer mensen die dat bedacht hebben. Oh, <laughs> nou ja, dan kunnen we even rustig praten. We willen even hebben over de, uh, beroemd Zandvoort. Die ga je sluiten. Uh, ja. Hoe heb je die beleefd? Hoe heb ik die beleefd? Nou ja, ik heb uh, steeds stukjes geschreven op Facebook. Want ik denk zeker dat Goedemorgen Zandvoort, dat is zo'n winst geweest, deze tentoonstelling. En uh, dan zie je echt dat de, de beroemde mensen aan tafel zitten bij jullie. En ik denk van ja, dan besef je pas hoeveel beroemde mensen in Zandvoort hebben. Ja. En ook nog die die leven. Hè? Wel, we hebben er natuurlijk ook uh, Keizer en Cizie en uh, Toon Hermans en Kees Fekade. Die kunnen wij helaas niet vragen. Maar er zijn er nog genoeg die uh, ja, de, uh, mooie verhalen kunnen vertellen. Nou, we hebben die, uh, die verhalen ook gehoord. Uh, ik heb zelf heb ik, uh, net Annemarie Oster gedaan en Johnny Kraainkamp. Ja. En al die Mooi. mensen hebben hier uh, verteld wat hun, hun ja. jeugd en, en, ja. en binding Leuk, met Zandvoort he? was en is. Ja. Ja. Um, morgen is de afsluiting. Jazeker. Wij gaan uh, vanaf twee uur een, een hele mooie uh, afsluiting doen met liedjes uh, van Toon Hermans. En ja, het was natuurlijk een woordkunstenaar. Met prachtige gedichten en versies. En ja, Carina is daarbij. Leon is daarbij. Zetten is daar morgen ook weer bij. Dus uh, zelfs vanuit thuis kun je meegenieten. Oké, okay, nou dat is mooi. Um, dan gaat het museum even dicht. Want er wordt er uh, flink verbouwd. Ja, uh, heel hard werken. De halve liter, heroes. Ja. ja, dat hoort wat hoor. Ja, ik, het is uh, natuurlijk de formule 3. Is de voorloper... Van de Formule 1. Hè. Heel veel hebben dat, uh, zijn daar gestart. En uh, die zijn doorgestroomd naar, naar de Formule 1. En nou ja, dan hebben wij altijd de, de makker gehad dat er geen uh, auto's in het museum kunnen. Maar die Formule 3 autootjes kunnen er wel in. En we hadden eerst gedacht van drie nee, er komen vier echte racewagens in het museum te staan. <laughs> dus helemaal te gek. Nou, ik ben zeer benieuwd hoe je. Er is al een keer een auto naar binnen gefreubeld. Dat weet ik nog wel. Ja, maar dan moesten al, alles helemaal gedemonteerd ja. worden. En deze schijnen gewoon zonder uh, uh, kleerscheuren naar binnen te kunnen. Nou, we zijn zeer benieuwd. De opening daarvan is volgende week? Volgende week vrijdag om 4 uur. En daarna is en het. Dat wordt een feest. En daarna is het uh, uh, tot na de historische Grand Prix gewoon uh, kijken. Nou ja, we doen de, deze keer twee grote races mee in Zandvoort. Dat is de historische Grand Prix met de parade. Dan zijn we ook s'avonds avonds open. Mm -hmm. En we zijn er natuurlijk met de Dutch Grand Prix. Dus we hebben nu twee vliegen in één klap. En uh, nou ja, de tentoonstelling is er ook maar. En dan hebben we boven nog een keertje 75 jaar circuit. Dus uh, maandag gaan we alle mooie spullen uitpakken van... Uh, ja, de beleving van 75 jaar circuit met Erik Bijers en Jan Bart Broertjes en Mike Dodeman. Dus het is ook uh, uh, niet alleen keihard werk, maar ook heel, heel leuk om te doen. Oké, okay, nou, het, uh, uh, oh ja, wie gaat die uh, collectie voor de half liter hero samenstellen? Dat heeft Mike Dodeman gedaan. Okay. En dat is zelf een Formule 3 coureur en hij is ook jongerenwerker. Hij werkt in, in Eemstede. Maar hij is, nou ja, als jij het over die auto's hebt, dan, dan zie je die, die ogen stralen. En dat is trouwens bij de hele werkgroep, hoor. Dat zijn echt vaktechneuten. Het zijn verzamelaars en uh, je hoeft ze maar aan te zetten of het ratelt over auto's. Nou, jij uh, werkt zeer benieuwd, want we hebben natuurlijk al een aantal tentoonstellingen over auto's in, ja. het, uh, in het museum gehad. Ja. En uh, nu komt er de volgende. Het blijft elk jaar wel een beetje spannend wat erin komt, hè? Nou ja, weet je, je kan zoveel thema's benaderen. Ik, ik heb ook een keertje gedacht van, ja, mijn help is uh, Nicky Lauda. En ja. de, de laatste race in 1985, je zou het ook gewoon per coureur kunnen doen. Ja. Die races heeft gewonnen. Jim Clark heeft de vier gewonnen in Zandvoort. Je ja. kan hem alleen van Jim Clark doen, dus dat, er is... dat ligt er maar aan. <laughs> ja, er is heel veel geschiedenis. Er is, er is nog genoeg om hier uh, in het ja. museum uh, te laten zien. Ja. Uh, hoe is het met de file? Nou, het schiet niet op. <laughs> het schiet niet op. <laughs> het is echt beter. Maar... <laughs> Jullie, ik hoop ja. dat je een uh, plezierige dag hebt. Ja, dat uh, Geniet het is mooi weer. Ja, en zondag uh, gaan we weer Ton Hermans. Gaan we weer heel wat anders doen okay, nou, dan uh, Beekse Bergen. Mooi. Nog veel plezier en uh, okay, tot volgende je week. Wel. Okay. Fijne zaterdag. Dankjewel. Ja, we gaan uh, gelijk door. Want ik zit, uh, tegenover mij zit Gerardo. En die heeft ons uh, negen weken lang uh, als gastheer bezig geweest. Uh, hoe vond je het? Ik vond het fantastisch. Ja? Het was erg leuk. Uh, reuring hier in het museum. En wat mij betreft uh, voor herhaling vatbaar. jullie nou, uh, misschien... zit heel ver weg, dus die hoort dat niet. Nee. Maar misschien ik je het toch een keer <laughs> tegen te kan vertellen. Zeker, uh, dat heb ik al gedaan. Oh, je hebt veel foto's gemaakt. Ja, heb je heb... die op, op Facebook gezet? Um, nou, oh. ik heb ze naar Hilly doorgestuurd. En die, en die uh, maakt een selectie. Um, en die worden dan inderdaad op Facebook gezet. Ja. Nou, het was ons een genoeg om hier te zijn. Uh, Leon heeft nog een uh, presentje voor je. Het, het rinkelt achter mij, dus het zal wel iets met flessen te maken hebben. Uh, Gerard, ontzettend bedankt. Nou, Hartstikke fijn, dankjewel. Ik moest weer naar de glasbak. <laughs> Ik zou hartstikke eerst erin dank. kijken en niet gelijk gaan. Nee. Dankjewel, met, hartstikke uh, leuk. Met heel veel plezier hebben we hier uh, in het museum gezeten. We gaan uh, uh, verhuizen. We gaan eerst nog een keer naar de studio. Dan gaan we naar het circuit de 17e. En daarna gaan wij naar Rabbel, het racecafé op het Elder um, Leon, bedankt voor de techniek opzetten hier de hele tijd. Korg, bedankt voor uh, de techniek nu. Uh, Hans Botman, bedankt voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een ontzettend fijn weekend. De zomer geeft je het zonneste radiostation van de hele Westkust. Dit is CFM.